7 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Gemeentehuis Waalre in brand, vermoedelijk door opzet. Gematigde partijen winnen verkiezingen Libië. Evenveel doden door stilzitten als door roken. Monumentale gemeentehuis in Waalre staat in brand. Volgens de politie ramde een auto vannacht de hoofdingang... waarna een grote brand uitbrak.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 De brand die brak gisteravond uit in een loods... met onder meer een kringloopwinkel en een cosmetica-bedrijf. Het vuur sloeg daarna over naar andere panden. In een daarvan lagen prijzen van de postcode-loterij opgeslagen. Die zijn allemaal verbrand. Ook lagen er polyesterboten en brandstof in de loodsen. Een aantal woningen werd uit voorzorg ontruimd... en omwonenden kregen advies om ramen en deuren dicht te houden. De brand in Egmond aan den Hoef trok veel bekijks. De politie had grote moeite om mensen op afstand te houden.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 China heeft 26 vissers vrijgekregen die anderhalf jaar zijn vastgehouden door Somalische piraten. De Chinezen, Vietnamese en een Taiwanese die voeren op een vissersboot die in december 2010 werd geënterd. Hoe de groep is vrijgekomen is niet duidelijk. Volgens Taiwan is er onderhandeld over losgeld, maar het is niet bekendgemaakt of dat ook is betaald. Sinds begin 2010 doet China mee aan de internationale operatie om schepen in de wateren bij Somalië te beschermen tegen piraten. Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zich laten bevorderen tot Maarschalk, de hoogste rang in het leger. Diplomaten zeggen dat de bevordering past in het streven van Kim om zijn macht in het leger te versterken. In 2010 was hij benoemd tot generaal, een jaar voordat zijn vader, Kim Jong-il, overleed. In gisteren werd de commandant van de Noord-Koreaanse strijdkrachten uit zijn functie gezet. Volgens een officiële mededeling gebeurde dat omdat hij ziek is. Maar ingewijden noemde het besluit een tactische zet van Kim Jong-un. Gebrek aan beweging veroorzaakt wereldwijd bijna net zoveel doden als roken. Dat schrijft het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet in een artikel dat vandaag verschijnt. Jaarlijks overlijden zo'n 5,5 miljoen mensen aan de gevolgen van te weinig beweging. Dat is bijna 1 op de 10 sterfgevallen. En daarmee is te weinig beweging bijna net zo'n belangrijke doodsoorzaak als roken, obesitas en de belangrijkste vormen van kanker. De Onderzoekers pleiten ervoor om niet alleen te wijzen op de voordelen van bewegen, maar ook op de gevaren van niet bewegen. In Nijmegen zijn de eerste wandelaars vertrokken voor de tweede dag van de Vierdaagse. Deze dag van Wiegen, die staat ook wel bekend als de grote uitvaldag. Vlakke parcours door het land van Maas en Waal is lang en eentonig. Elk jaar telt dag 2 de meeste uitvallers. Op de eerste wandeldag kwamen ruim 40.000 lopers over de finish. Er waren 317 uitvallers. En in Nijmegen is vandaag voor de tiende keer roze woensdag. Wandelaars en toeschouwers die dragen roze versieringen... als teken van steun aan homoseksuelen. Verder zijn delegaties van de Canadese en Deense politie op bezoek. Zij bekijken hoe Nijmegen alle drukte van wandelaars... en feestgangers in goede banen leidt.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 Mandela heeft 67 jaar van zijn publieke leven gewijd aan de strijd voor gelijkheid en mensenrechten. Eerst als advocaat, later als politieke gevangenen en als de eerste president van het Zuid-Afrika na de apartheid, zegt de VN. In Zuid-Afrika wordt de verjaardag van Mandela op veel plaatsen gevierd, en ook op scholen. Vanwege zijn slechte gezondheid verschijnt hij zelf niet meer in het openbaar. Dan het weer. In de ochtend bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land wat regen. Later vanuit het zuiden droog en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. ABB ah, Verkeersinformatie. Het is absoluut niet druk op de weg. Er zat eigenlijk maar één file bij Amsterdam op de A8. Vanuit Zaandam bij het Complein 3 kilometer. Vanwege de werkzaamheden in de ijtunnel. Het treinverkeer van en naar Schiphol is ontregeld. Vooral tussen Schiphol en Nijmegen. Dat heeft te maken met een overwegstoring. De vertraging kan oplopen tot een uur.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 Foto's van waarschijnlijk vrede-executies. Opnieuw zijn er heftige emoties over onze jongens in het vroegere Nederlands-Indië. Pleegden zij oorlogsmisdaden of waren het incidenten? Was Nederland nou zo fout in die tijd? Een discussie in Hollandse Zaken vanavond 10 over 9 bij Max op Nederland 2. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Frank Slek is uit de toer gezet door zijn eigen ploeg. Hij heeft verboden middelen geslikt. En of zijn uitsluiting terecht is, hoort u zo van Dolph Segaar... van de Nederlandse dopingautoriteit. In Libië is er dan eindelijk een uitslag van de verkiezingen. Lex Runderkamp meldt zich zo uit Tripoli. En in Waalre heeft er blijkbaar iemand iets tegen het gemeentebestuur. Want het gemeentehuis van Waalre staat in brand. Auto's ramden vannacht ingangen van het gebouw... wanneer er brand uitbrak. Rob van Kaathoven van Omroep Brabant sprak met loco-burgemeester Bonovry. Het gemeentehuis brandt en het brandt goed. Um, wat doet dat met u? Nou, ik vind het een hele ernstige situatie. Dit is, uh, ja, het grijpt me aan om te zien wat er hier, uh, hier aan de hand is. Uh, het is een grote brand. Toen we hier uitkwamen, aankwamen al een uurtje geleden... toen was hij al uh, flink aan het uitslaan. En uh, ja, we moeten nog eens kijken wat, uh, wat de oorzaak daarvan is en wat de gevolgen zijn, maar we zullen voorlopig het gebouw niet kunnen gebruiken. Even over de gevolgen. Het brandt dusdanig. De brandweer doet er van alles aan om het te bestrijden, maar de vlammen blijven uit het dak slaan. Er lijkt geen red aan. Nou ja, goed, dat is iets waar ik straks, als de brandweer klaar is, is kijken wat er dan nog van het gebouw over is en waar het nog bruikbaar is. Maar het lijkt erop dat dit gebouw voorlopig niet meer bruikbaar is. Het is de plaats waar u werkt, daar moet u een bepaalde emotionele band mee hebben, lijkt ja, me zo. Absoluut. Dat is, ja, absoluut. Als je hier al uh, flink een aantal jaren werkt, dan, dan, dan, dan doet dit pijn, ja. ja. En zeker uh, nu we net goed gescoord hebben landelijk als gemeente die de zaakjes goed voor elkaar hebben... is dit gewoon heel triest. Dit zet ons gewoon op achterstand. Dat, uh, zet het gebouw eens neer. Wat voor gebouw is het? Het is een, uh, een, een deels monumentaal gebouw aan de voorzijde. Een heel oud uh, deel. Er is ook een echt monument, een rijksmonument. ...en twee aangebouwde delen. Naar links en naar rechts is er een stuk aangebouwd. Het aangebouwde gedeelte dat is natuurlijk vervelend. Vooral het monumentale, dat dat verloren gaat. Absoluut. Het is, het is, het, ja. dat, dat gaf ook het aanzien van de gemeente. Hè. Het stond op alle logo's. Ja. Um, over de oorzaak is natuurlijk nog weinig te zeggen. Opvallend is dat er wel twee auto's tegen de gevel staan. Ja, maar ik hou me er even aan. Ja, we zullen eerst moeten onderzoeken... Uh, en de politie vooral uh, zal moeten onderzoeken met de brandweer samen hoe die brand ontstaan is en waardoor die ontstaan is. Uh, ja. Ja, en ik wacht het heel even af op dit moment. Begrijp ik, begrijp Bedraag ik. Als we vragen wat van weten, kom ik er wel, uh, wel op terug. Begrijp ik. Ondertussen zien we een paar ontzettend grote wolken met alleen maar sintels brandende stukjes van het gebouw uh, de lucht in gaan. Het, het lijkt alleen maar groter te worden. Uh, Wagen wordt wakker met een uh, nou ja, zonder gemeentehuis. Uh, Waalre wordt wakker met een in brand staand gemeentehuis, ja. ja. Heel vervelend, dank u wel. Ja. Okay. Lokoburgemeester van Waalre hoorde u... het gemeentehuis moet wel waarschijnlijk als verloren worden beschouwd. Hoort er later meer over, zodra we er wat meer van weten... over die auto's die er ook tegen de gevel staan, dan hoort u dat. Een week later dan gepland werd gisteravond dan toch eindelijk de verkiezingsuitslag in Libië bekend. Liberale partij van Mahmoud Gibril werd de grootste. De interim premier van Libië reageert enthousiast. We are very happy. Everybody in Libya is happy, and we are thankful to those partners and friends who have helped us to get to this point. Ja, Libische interim premier Gibril is blij, bedankt iedereen binnen en buiten Libië dat die deze democratische verkiezingen mogelijk hebben gemaakt. Verslaggever, Lex Runderkamp is in Tripoli. Uh, Lex de verkiezingen dus gewonnen door Gibril. Je had het al een paar keer gezegd. Het was ook wel de verwachting. Uh, met welke cijfers heeft hij het uiteindelijk gedaan? Hij heeft uiteindelijk uh, 39 zetels gewonnen. Uh, in, een part, in, een, uh, in een blok van het parlement wat voor de politieke partijen bestemd is. Er waren 80 zetels voor politieke partijen. Uh, 39, dus dat is net iets onder een absolute meerderheid die men verwachtte. Men verwachtte dat hij 41 zetels zou winnen. Daar was al sprake van, dat had het leven voor hem iets makkelijker gemaakt. Want nu moet hij veel meer met zijn zeg maar, oppositieleden gaan, uh, uh, gaan praten. Uh, de tweede partij in het land heeft 17 van die 80 zetels gewonnen. Dat is de politieke tak van de moslim broederschap. Dus ja, uiteindelijk uh, uh, zijn er nog 120 individuele zetels van in, uh, uh, leden. Want het hele parlement bestaat er 200 uh, parlementszetels, 80 voor politieke partijen, 120 eenmansfracties, zal ik wel zeggen. Dus je voelt de moeilijkheden al aankomen. Hoe smeet je daar een coalitie uit, uh, Lex? Ja, nou ja, dat is iets wat de komende tijd natuurlijk moet gaan gebeuren. Die 120 onafhankelijke zetels zijn ontzettend belangrijk. En dat is eigenlijk de, de, de macht in Libië. Zo is het ook ontworpen. worpen. Ze willen geen absolute heersers in dit land hebben. Het is een groot uitgestrekt land met verschillende belangen, verschillende regio's. Het hele systeem hè, is zo gebouwd dat eigenlijk niemand een enorme overwinning kan halen. Daarom hebben ze 120 onafhankelijke parlementszegels ingebouwd. Nou ja, en wat die gaan doen, dat weten we niet. Ja. Uh, Djibril wordt hij trouwens uh, hiermee ook wel zeker de nieuwe president? Nee, niks is zeker in Libië in de politiek. Het is natuurlijk allemaal nieuw hier vers. Uh, na 42 jaar Gaddafi. Uh, hij is... Wat dat betreft, uh, dat die onafhankelijke en die politieke partijen moeten de komende we maanden, zullen het zeker worden, een soort uh, een kabinet gaan formeren. Uh, Ministersposten moeten bezet worden. Uh, Jubril zou heel goed premier kunnen worden. Hij zou president kunnen worden. Maar ik heb het gisteravond in het verkiezingscentrum al een hoop mensen gevraagd. Maar iedereen keek me met echt vragende ogen aan: van ja. We zijn blij, we zijn nu feest aan het vieren. Hoe het nu verder gaat, niemand die het precies weet. Ja, en als we kijken naar de bevolking... want Djibril heeft natuurlijk wel samengewerkt met Gaddafi. Hij was economisch adviseur ja. onder dienstbewind. Uh, zijn ze wel blij met hem? Nou ja, van de track, als je zegt, hij is absoluut de meest... Uh, wordt gezien als de meest capabele man. De man met de internationale uh, connecties, die de, uh, bij alle presidenten en premiers in Europa op, uh, uh, op bezoek is geweest, hij heeft geholpen uh, met het uh, zover krijgen dat de internationale gemeenschap ingreep tegen Gaddafi. De strijd. Daar heeft hij ontzettend veel uh, goed, goed mee gewonnen. Maar ja, hij heeft zelf voor Gaddafi gewerkt, zoals je zegt. En dat maakt hem bij, en natuurlijk, een hoop mensen, oude revolutionairen ook wel, die het gevoel hebben van ja. Weer zo'n oud-Kaddafi-man uh, uh, aan de leiding van dit land. Vooral jongeren die ik gisteren sprak ook weer. Die zeiden van, we willen gewoon nieuwe gezichten. Goed. Maar Jibril heeft in ieder geval gewonnen. Verkiezingsuitslag is eindelijk bekend. Lex Runderkamp vanuit Tripoli hoort u. Gaan we naar de Tour de France. Want een diureticum... In de volksmond een plaspil. Sporen daarvan zijn aangetroffen in het bloed van wielrenner Frank Slek. Luxemburger is door zijn ploeg Radio Shack meteen uit de Tour gehaald. Philippe Martens, de perswoorden van Radio Shack, wilde er niet al te veel over kwijt. Het is aan Frank Slek om... Eh, en misschien onze ploegarts en, of, of zijn persoonlijke arts... om daar iets over te zeggen. Het ja. probleem met die substantie is... Of, ik ben ook, ben ook geen medicus, hè. Uh, dat dat iets is dat... Vandaar ook dat er eigenlijk een specifieke substantie genoemd wordt. Dat kan van overal komen. Vandaar ook dat daar niet meteen een schorsing op gezet wordt. De ploeg heeft hem er dus uitgehaald. Er staat niet direct een schorsing op het gebruik van dit middel. Dof Segaar, voorzitter van de Nederlandse dopingautoriteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het dan terecht dat de ploeg hem er wel uit haalt, uit de toer haalt? Nou ja, dat lijkt me wel verstandig, omdat het inderdaad, zoals ze ook zeggen, de Tour wel verstoort als daar een, uh, nou ja, een renner rijdt die positief bevonden is. Dus dat is op zich ook die reden wel verstandig. Maar het is een eigen beslissing van de, van de ploeg geweest. Het is geen schorsing van de UCI. Nee, want dat staat er inderdaad niet op, het gebruik van dit middel. Uh, deze woordvoerder zegt ja, deze substantie kan overal in voorkomen. Is dat zo? Nou, dat lijkt me niet zo waarschijnlijk. Dat is in ieder geval nooit uh, uitgezocht tot nu toe. Uh, waar hij op doelt is, uh, bijvoorbeeld clenbuterol, We hebben contador destijds, uh, die inderdaad positief was, bijvoorbeeld clenbuterol, daarvan wordt wel gezegd, er is ook een wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, dat dat in uh, vervuild vlees kan zitten. Maar bij zo'n plaspil is dat, uh, dat is niet eerder uh, uitgezocht of bekend geworden. Dat nee, uh, lijkt me niet zo waarschijnlijk. Nee, waarom zou je zo'n plaspil, uh, diureticum, waarom zou je dat slikken? Ja, dat diureticum, zo'n plaspil, zelf is niet uh, prestatiebevorderend, dus daar op zichzelf ga je niet uh, sneller van fietsen. Maar het uh, is een uh, vochtafscheidend middel. En dat, uh, ja, dat kan dienen voor uh, nou ja, medische redenen. Maar ook om uh, ma te maskeren dat je bijvoorbeeld spierversterkende middelen gebruikt hebt. Hè. Je plast eerder uh, sneller water uit. Um, en je ja, urine is zodanig verdund dat het ook moeilijker wordt om, uh, om de verboden stoffen op te sporen. Ja, er zou sprake zijn dat ook xipamide geslikt zou hebben. Zou dat, ja, dat, zou dat is, daarbij die, passen? Ja, dat is het diureticum. Dat is het ah, plaspil. Dat, ja. dat is datzelfde. Oké, okay, ja. precies. Maar ja. maar dat, is, dat zou toch wel uh, ook uh, de hoge bloeddruk bestrijden? Ja, dus als er medische redenen zijn, dan is dat, is dat mogelijk. Daarom wordt het ook een specifieke stof genoemd. Je zou dus ook een, een, een vrijstelling, een dispensatie daarvoor kunnen krijgen. Maar dat moet je dan aanvragen. Maar daar is niets over bekend. Dat zou dan ook, als dat zo zou zijn geweest, dan zou dat natuurlijk ook... Uh, direct verteld zijn. Maar daar hebben ze niks over gezegd. Dus ik ga ervan uit dat er geen medische redenen zijn. Nee, En je slikt zo'n pil niet voor niks? Nee. Nu schrijft het reglement van de Wille-Unie-UCU... niet automatisch een schorsing voor. Is dat eigenlijk niet vreemd dan? Nou ja, omdat er dus inderdaad medische redenen kunnen zijn... om dit te gebruiken. En dat valt dan onder de specifieke stoffen... En uh, op de dopinglijst, en daarom kan het dus inderdaad eerst zijn dat je gehoord wordt en uitleg kan geven. Er is een, een Russische wielrenner vorig jaar door het uh, KAS bijvoorbeeld nog vrijgesproken. Die ook een uh, vochtafdrijvend middel had gebruikt. Maar die, had, die kon aantonen dat hij vaatziekte had. En daardoor is hij door het kast van de tijd vrijgesproken. Ja. U geeft al aan, de ploeg doet het goede om hem uit de toer te halen. Want het is dan nog even uh, zelfs nog onderwerp van discussie. Of die hele radioshack ploeg wel door mag. Hè? Wat, hoe schat u dat in? Nou, ik ga ervan uit dat hij gewoon startte vandaag. Ja, ik denk niet dat de hele ploeg nu, door, want het is een specifieke stof. Het is, niet, is ook niet aangetoond dat de hele ploeg zich daarmee uh, ingelaten heeft. Dus ik verwacht dat de uh, radiosec gewoon start vandaag. Ja, toch opmerkelijk trouwens dat zo'n topper, Frank Slek, uh, er ja, toch nog uit wordt gepikt. Zo laat ook al in de Tour. Nou ja, ik vind het eigenlijk bijzonder dat hij op deze stof positief gevonden is. Want het is een vrij makkelijk opspoorbare stof. Dus het is, ook, ja, het is ook dom dat dit overkomen is. Goed. Lofse graaf van de Nederlandse dopingautoriteit. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Wie inspireert SGP-voorman Kees van der Staaij? Dat hoort u zo dadelijk. is de verkeersinformatie bij de ANWB. René Passet. Het stelt allemaal helemaal niks voor, Marcel. Eén file in heel Nederland. Ja, de meeste mensen zijn met vakantie inmiddels. Bij Amsterdam zijn nog wat scholen open. En daar heb je natuurlijk die werkzaamheid in de Eitunnel... waardoor het elke dag vastloopt. Op de A8 vanuit Zaandam staat bij de Comtunnel nu drie kilometer. Het treinverkeer gaat nog altijd niet lekker tussen Schiphol en Nijmegen. Ze hebben daar te kampen met een overwegstoring. Vertrek op tijd als u een vlucht wil halen... want de vertraging kan oplopen tot een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal Het Marcel Oosten. In Almelo is de verwachting dat vanavond duizenden mensen de straat opgaan... om stil te staan bij de overlijden van Aziz Kara. Turkse man werd eind juni het slachtoffer van een uit de hand gelopen burenruzie... en kwam te overlijden. Incident veroorzaakt flink wat commotie in Almelo. Burgemeester Hermans, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Turkse gemeenschap heeft de politiek en daarmee Udo's ook opgeroepen... om een onafhankelijk maatschappelijk onderzoek te starten... om vast te stellen of hier racisme een rol heeft gespeeld. Um, wat vindt u van dat verzoek? Ja, ik, de, de, ik snap uh, dat mensen zich zorgen maken. Uh, uh, zo'n overlijden na zo'n uh, burenruzie uh, levert altijd een schok op in de, in de samenleving. Uh, voorlopig hebben we wel te maken met een uh, strafrechtelijk onderzoek. Ik wou net zeggen, want dat is natuurlijk wel gewoon gaande. Dat is, dat is gaande. Dat, ik vind ook dat dat ruimte moet, uh, moet hebben. En uh, um, natuurlijk kunnen we in Nederland ook uitgaan van onafhankelijkheid van, uh, van dit soort uh, onderzoeken. Uh, en op basis van de uitkomst van het onderzoek zal de rechter uh, te zijn een tijd een oordeel vellen. Uh, ja, snapt u de onrust? Want het, het gaat dan om uh, racisme. Dat wordt vermoed dat dat er misschien achter zit. Snapt u die onrust? Ja, ik durf geen uitspraak te doen over uh, um, racisme als, uh, uh, als motief uh, bij deze burenruzie. Burenruzie komen meer voor, uh, ook tussen Nederlandse en Nederlandse uh, uh, gezinnen. Tussen Turkse en Turkse gezinnen enzovoort. Uh, en nogmaals, het onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek... Uh, wat in handen is van, uh, van justitie... zal moeten uitwijzen wat de motieven waren voor, uh, voor, deze, voor deze burenruzie. Ja, maar wat vindt u dat dit nu toch, ja, toch in de openbaarheid komt... dat uh, de Turkse gemeenschap, maar er zijn ook andere gemeenschappen... Daar, daar toch steeds op vragen en daar steeds op blijven wijzen. Ja, het is goed recht om daarop uh, om, uh, te vragen. Ik heb met de Turkse gemeenschap... de organisatoren van de stille tocht vanavond uh, afgesproken... dat, uh, uh, dat ik uh, het uh, strafrechtelijk onderzoek afwacht. Maar dat ik uh, uh, graag wil als burgemeester... dat we met elkaar in gesprek gaan... over het samenleven in Omelo uh, in zijn algemeenheid. En wat ik wel zie is dat het politieke en maatschappelijk klimaat in Nederland in algemene zin is, is veranderd. En daar is Almelo geen, uh, geen uitzondering op. En misschien verandert daardoor ook de mate van, van tolerantie in de samenleving. En het is moeite waard, de moeite waard om daardoor met elkaar ook over in gesprek te gaan. Maar merkt u dan iets van spanning in Almelo? Merkt u iets van een verandering van tolerantie? Ja, niet meer dan in andere uh, steden en gemeenten in, uh, in Nederland, maar uh, volgens mij zien we het en lezen het ook in de krant dat uh, politieke en maatschappelijk klimaat in, uh, in Nederland uh, uh, in algemene zin echt is, uh, is verhard. En uh, ja, dat maakt ook dat mensen op een andere manier met elkaar omgaan. Wat verwacht u van vanavond? Ik verwacht van vanavond en ik hoop vanavond uh, met de gemeenschap van Almelo... een waardige tocht uh, te kunnen hebben. Uh, ook in de geest van uh, meneer Aziz uh, Kara, die is overleden. Want uh, hij uh, probeerde toch ook altijd wel een verbinder te zijn in de samenleving. Uh, en ik hoop dat dat vanavond ook kan ontstaan. Nou, u, of in ieder geval, er is gevraagd uitdrukkelijk om geen spandoeken of borden mee te nemen. Waarom niet? Omdat het ook niet hoort bij een stille tocht. En dat moet het echt zijn, een stille tocht? Een stille tocht, uh, daarom is gevraagd. Een stille tocht uh, vraagt om uh, ingetogen uh, gedrag... Uh, ook echt het stilstaan reflecteren op wat er is, uh, is gebeurd. En wat mij betreft uh, is het ook het begin van het verdere gesprek in, uh, in Almelo. En ik hoop ook verder in, uh, in Nederland. En uh, ik hoop ook dat we uh, daarmee ook weer een, een nieuwe aanzet kunnen geven... om het verharde uh, klimaat in Nederland om dat, uh, om dat te keren. Burgemeester Hermans van Almelo, dank u wel. Graag gedaan. In september mag u een nieuwe Tweede Kamer gaan kiezen. Maar wie gaat u stemmen? Wie zijn die lijsttrekkers eigenlijk? U hoort de komende dagen over hun voorkeuren... over hun idolen en inspiratiebronnen. En vandaag SGP-voorman Kees van der Staaij... over de Amerikaanse president Tim Keller. Hi, this is Tim Keller... of Redeemer Presbyterian Church in New York City. Meneer van der Staaij, we hebben hier een hele stapel boeken voor ons liggen. Die heeft u zelf meegebracht. En ze zijn geschreven door Tim Keller. En ze gaan eigenlijk over het christelijk geloof... Wie is deze Tim Keller nu eigenlijk, die u zo inspirerend vindt? Ja, Tim Keller is een uh, Amerikaanse dominee... die aan het eind van de jaren tachtig een kerk ging stichten... een kerk ging planten in uh, eigenlijk Hatje Manhattan. In New York, waar uh, kerken leegliepen... waar heel veel juppies kritisch stonden tegenover het christelijk geloof... zei hij, ik heb een boodschap waarvan ik geloof... dat die ook voor jullie nuttig en goed is om te horen... Reverend Tim Keller came here to New York City with a daunting mission to bring the gospel to a town that's all too often written off as a modern-day Sodom and Gomorrah. First, thank you for joining us, Mr. Keller. Glad to be here. Ja, dat is Keller in CBS News. Um, wat poeit u dan zo aan hem, behalve dat hij dan, nou ja, jonge mensen trekt en kerken sticht? Nou, wat ik opvallend vind, dat het in, in New York zo gegaan is, dat hij in een aantal jaren nu een kerk heeft waar meer dan 5000 mensen naartoe komen elke zondag. Dat er ook op heel veel andere plaatsen in de wereld ook gemeenten zijn gesticht. En dat ook een boek wat hij geschreven heeft over het christelijk geloof... in Amerika ook op de bestsellerlijsten van de New York Times terecht kwam. Dus dat hij kortom ook echt een, een vonk liet overspringen... naar heel veel mensen die eigenlijk niet iets hadden met het christelijk geloof. En het boeiende is dan, als je dan naar de inhoud gaat kijken... dan denk je van, ja, is dat al zo'n loesje televisiedominee... die een beetje met goedkope praatjes de mensen naar zich toe trekt? Nee, het is gewoon een, een eigenlijk een heel klassiek, uh, klassiek christelijk verhaal. Is dat waarom hij u zo boeit? Omdat hij gewoon een orthodox gereformeerde uh, leer verkondigt? Nou ja, uh, een vlotte New Yorker. Die goed gereformeerd is en heel veel mensen weet te bereiken, dan denk ik van hé, hey, dat vind ik boeiend, dat vind ik inspirerend. Hoe je kennelijk vanuit die klassiek christelijke boodschap ook heel veel mensen kan bereiken. En dan denk je, hoe doet hij dat? Hoe, uh, wat, wat kan ik leren van de manier waarop hij argumenten gebruikt? Welke beelden gebruikt hij? Hoe doet hij dat dan waarvan u zegt van nou, daar kan ik dan ook echt wat van leren? Nou, ik denk dat hij heel direct en helder zijn boodschap brengt. Uh, dat hij de, de, de twijfels van mensen serieus neemt. Ja, dat hij eigenlijk gewoon ook mensen serieus neemt. Hij ziet in Amerika ook een enorme polarisatie tussen... aan de ene kant zeg maar een, een zelfbewuste, seculiere kerk... die zegt van, wij hebben niks met het christendom. Maar aan de andere kant zie je ook een zelfbewuste, christelijke kerk. Christenen die, die geloven en staan voor die... Orthodox-christelijke boodschap. En hij zegt. zorg dat dat niet. zeg maar een polarisatie is. dat je elkaar niet meer serieus neemt. dat je elkaar niks te zeggen hebt. maar ga echt ook dat gesprek. en ga echt dat debat ook aan. En dat vind ik een uitdaging. ook als christenpoliticus. In een, in een kamer en in een samenleving. waar juist ook heel veel uh, mensen niets moeten hebben van die christelijke boodschap. Goed, maar dan is hij theoloog. en hij zegt dat in zijn kerk. nou bent u hier op het Binnenhof. maar hoe kunt u dat dan. in de praktijk doen waarvan u denkt van. ja. In deze discussie helpt het mij. Nou, een concreet voorbeeld. In zijn boeken heeft hij het ook over het thema als abortus. Dat is echt zo'n thema waarvan heel veel mensen zeggen... ja, het is duidelijk ofwel je zit meer in die orthodox-christelijke hoek... en dan ben je er tegen. Maar als je een beetje modern bent, dan ben je daarvoor. Nou, en dat is eigenlijk een hele ongelukkige situatie. Want als, laten we er eens wat beter en grondiger over doorpraten... zou Tim Keller dan zeggen. En hij verwijst ook naar hoogleraren, rechtsgeleerden, die zeggen nee, in feite moet het erom gaan. Wat is de status van zo'n ongeboren kind? Wat is jouw morele vooronderstelling daarbij? Dus hij zoekt eigenlijk naar een verdieping van het gesprek daarover. En dat is eigenlijk wat ik ook inspirerend vind en probeer... ook in het debat in de Kamer bijvoorbeeld, maar ook in de samenleving... over zo'n thema als abortus. Laten we eens proberen uit die loopgraven te komen... en daar echt een inhoudelijk gesprek over te voeren. U zegt eigenlijk, uh, Keller wil serieus genomen worden... en probeert ook mee te denken en rationele argumenten in te brengen in het debat. En dat wilt u ook in het debat, ook als het gaat over ethische thema's... en dat u ook serieus genomen wordt, al bent u een SGP'er. Dat is heel mooi om te zien. Uh, inderdaad, dat als je ziet hoe ook... Het niet waar is dat in de moderne tijd... die klassiek-christelijke boodschap vanzelf maar een beetje vervaagt en verdwijnt. Want het is eigenlijk maar een beetje dom achterhaalde opvatting. En er zijn jammer genoeg nog veel mensen... die er wel op die manier nog steeds tegenaan kijken. En dan vind ik het een uitdaging om te laten zien... en Tim Keller helpt er ook bij... ga er nou eens echt over in gesprek... en zie dat uh, het christelijk geloof eigenlijk veel... Rationeler is, overtuigender is dan je op het eerste gezicht misschien zou denken. En probeer dus over die vooroordelen heen te stappen. En ja, dat inspireert en dat bemoedigt. U heeft een hele stapel boeken meegenomen. He, toen u hier uh, kwam voor dit gesprek, uh, u heeft u nu vier hier liggen. Uh, zijn dat nou boeken, als u nu op vakantie gaat, dat u denkt van. Die lees ik ook uh, echt. Ja, absoluut. Ik koop eigenlijk uh, zo'n beetje elk boek van hem wat verschijnt. En dat gaat echt in de koffer voor op vakantie. Uh, als je eens even uh, rustig een uh, goed boek wil lezen... dan uh, Het vind is ik... toch niet echt heel, heel ontspannen? Het, is, het zijn zware boeken. Ja, maar ik lees niet de hele vakantie alleen maar Kellers. Gaat er ook wel een bommelstrip mee uh, in de koffer? Nu zegt Keller ook tegen zijn uh, gemeenteleden in New York dat ze zich sociaal moeten engageren. Dat vindt het belangrijk dat ze zich inzetten voor de noden in de stad. Dat zegt hij ook in zijn preken. Word-ministry and deed-ministry go hand in hand. Het gaat hem dus om het woord en de daad te combineren. Uh, nu bent u uh, politicus. Kunt u nu ook echt dat woord praktisch maken? Want ja, mooi debatteren en argumenteren over abortus, maar het dan ook nog in de praktijk brengen als politicus. Hoe ziet u dan die omslag? Ja, het gaat niet alleen om een, om een verhaal, om een boodschap te hebben... maar om het ook in de praktijk te laten zien. Dat maar hoe doe, doet u dat dan? Dat doe je ook in de, in de, vanuit de kerk, vanuit maatschappelijke organisaties. Die zien ook om naar mensen in, in nood en moeilijkheden. En als Tweede Kamerlid? Het, en als Tweede Kamerlid probeer ik juist ook die maatschappelijke organisaties te steunen. Om te zeggen van een overheid... Moet hij eigenlijk ook koesteren? Moet daar ook blij mee zijn? Moet hij het ook juist makkelijk maken om hun werk te doen? En we moeten zelf ook in ons beleid ook oog hebben voor, voor de kwetsbaren. Voor de mensen die uh, juist het niet gemaakt hebben. Of die wel eens uh, over de makkelijk in, in de rand van de samenleving terecht kunnen komen. Niet alleen een boodschap voor de, voor de verstandige mensen die, die wel eventjes voor het goede kiezen. Maar ook oog hebben voor de mensen in de verdrukking en in de nood. Nu bent u een uh, christen. Politicus actief in een christelijke partij, uitgesproken christelijke partij de SGP. Keller die wil helemaal geen uitspraken doen over politieke partijen, want hij vindt dat christenen overal actief moeten zijn. Most thoughtful Christians, Catholic and Protestant, would agree that neither party can just capture the whole uh, Christian social ethical uh, agenda. And therefore we need to say, get into whatever party you think you can do the best job in as Christians, and be very critical. Don't sell your soul. Ja, meneer Van Stuy, wat vindt u daarvan? Je kan eigenlijk overal actief zijn als christen. Je hoeft niet bij de SGP te zitten. Ik vind het prima als juist iemand die echt aan het denken wil zetten, een theoloog wil zeggen: ik wil er niet van verdacht worden om een partijman te zijn en wel een verhaaltje te schrijven. die precies het partijprogramma ondersteunt. Laten we maar dit soort inderdaad kritische mensen aanzetten tot denken voor iedereen. En zeg maar niet te gauw: wij hebben alleen maar de waarheid en de wijsheid in pacht. Zou Keller SGP er kunnen zijn? Dat weet ik niet. Maar dat vind ik eigenlijk dat is wel grappig ook nog geen eens zo belangrijk. Het gaat er mij meer om wat ik als SGP'er kan leren eh, als ik de verhalen van iemand als keller eh, lees. Ja, om toch eigenlijk een beetje opgescherpt te worden. Het is niet alleen zo dat hij een boodschap heeft dat hij munitie geeft om eh, het gesprek met andersdenkenden aan te gaan. Maar hij zet je ook zelf aan het denken. Ook christenen houdt hij een spiegel voor: van ja, wacht even, maar brengen jullie nog wel de boodschap waar de Bijbel voor staat? SGP-voorman Kees van der Staaij over Tim Keller. Natuurlijk niet echt Amerikaans president. Wel een van de meest invloedrijke geestelijke leiders in de Verenigde Staten. Magijn Boeren sprak met Van der Staaij. Radio 1. Het NOS-journaal. gemeentehuis in Wouden gaat in vlammen op. En het gaat Griekenland nauwelijks lukken om nog meer te bezuinigen. Het is half acht. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. In Wouden staat het gemeentehuis in brand. De politie. Wat we weten is dat om kwart over drie het brandalarm afging van het, van het gemeentehuis. En ter plaatse bleek dat er twee personenauto's op verschillende plekken het pand binnen zijn gereden. Uh, op dit moment ligt de focus vooral op het bestrijden van de brand, want we hebben het over een, een hele grote brand. En daarna, uh, zodra het zijn brandmeester is gegeven, kunnen we starten met het sporenonderzoek. De politie gaat uit van opzet. Er zijn voor zover bekend geen gewonden, maar het monumentale gemeentehuis van Waalre is niet meer te redden. Griekenland kan nauwelijks voldoen aan nieuwe bezuinigingseisen van Europa. Het land heeft al zo moeilijk dat nog eens 11,5 miljard moet worden bezuinigd. Maar dat is bijna niet haalbaar. Dat heeft de leider van de regeringspartij PASOK, Venizelos, gezegd. Volgens Venizelos is een bezuiniging van die omvang altijd al moeilijk... maar nu helemaal door de recessie waarin Griekenland zit. Vandaag overleggen de Griekse partijen over de nieuwe bezuinigingen. Volgende week moet het land weer met de EU, de ECB en het IMF om de tafel. Nog een grote brand vannacht op een industrieterrein in Egmond aan Den Hoef. Zeker vijf panden gingen in vlammen op. De brand die brak gisteravond uit in een loods en sloeg over naar andere panden. RTV Noord-Holland was erbij. Er zijn hier uh, meerdere uh, winkels gevestigd, variërend van een krimloopwinkel tot wat klei kleinere winkels, een advocatenkantoor, maar ook hier uh, wat verderop zit bijvoorbeeld een kinderdagverblijf. Ja, mensen staan hier gespannen uh, ja, uh, te kijken van worden er nog panden gered of niet, maar er is ook al heel veel verloren gegaan. De schade is enorm. Slecht nieuws voor mensen die meedoen aan de postcode loterij, want in een van de dan lagen prijzen opgeslagen en die zijn allemaal verbrand. Aantal woningen werd uit voorzorg ontruimd. De brandweer had eerst moeite met blussen... omdat er niet genoeg water kan worden afgevoerd. Inmiddels is de brand onder controle. Parlementsverkiezingen in Libië zijn gewonnen door de gematigde partijen. De grootste partij is de Alliantie van Nationale Krachten... van interim-premier Djibril. En dat was ook wel verwacht. Djibril was voorheen economisch adviseur van Gaddafi... maar stapte toen de revolutie uitbrak snel over naar de andere kant. Verslaggever Lex Runderkamp. Hij heeft toen enorm veel werk verzet. Hij heeft de NATO, de internationale gemeenschap, Frankrijk, uh, Engeland... erbij betrokken uh, om die aanvallen op Gaddafi troepen te beginnen. Daar heeft hij enorm veel krediet mee gewonnen. En ze noemen hem hier ook onze oorlogspremier. Gibril krijgt 39 van de 80 partijpolitieke zetels in de nieuwe nationale raad. De andere 120 zetels zijn bestemd voor onafhankelijke kandidaten. Moslimpartijen deden het slecht. Moslimbroederschap haalde maar 17 zetels. Een andere moslimpartij die kreeg niet eens genoeg stemmen om überhaupt het parlement binnen te komen. China heeft 26 vissers vrijgekregen die anderhalf jaar werden vastgehouden door Somalische piraten. De Chinezen, Vietnamese en een Taiwanese voerden op een vissersboot die in december 2010 werd geënterd.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 Wielrenner Frank Sleck stapt deze tour niet meer op de fiets. In zijn urine zijn sporen van een verboden middel gevonden. En het gaat om een middel dat kan worden gebruikt om doping mee te verdoezelen. Zijn ploeg Radio Shack, die heeft hem meteen uit de koers gehaald... zegt Philip Martens van Radio Shack. Frank is weg, ja. Hij is bij de politie. Hij is zelf gegaan om grote cinema te vermijden hier. Sleck stond twaalfde in het klassement. En vorig jaar werd hij nog derde in de tour. Zometeen vanuit Frankrijk verslaggever Sebastiaan Timmerman. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Het is bewolkt en, met uitzondering van het zuiden, valt lokaal een beetje regen. De temperatuur ligt nu rond een graad of 16. In de loop van vanochtend wordt het vanuit het zuiden uit geleidelijk aan droger. En breekt hier en daar de zon door. In het noorden is dit niet het geval. Daar blijft het bewolkt en kan af en toe nog een buitje vallen. Nou, vanmiddag wordt het uiteindelijk ook in het noorden droger... en komt lokaal de zon erbij. In de rest van het land verloopt de middag overwegend droog... met wolken en zonnige momenten. Nou, de middagtemperatuur die loopt uiteen van 19 graden op de Waddeneilanden... tot 24 graden in Limburg. De wind die speelt vandaag wel een grote rol in het weerbeeld. In de loop van vandaag neemt de wind in kracht toe... en wordt matig tot vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5... Aan zee komt een krachtige wind te staan, windkracht 6. De wind komt uit het zuidwesten en heeft ook bovendien een vlagerig karakter. Morgen donderdag is het wisselend bewolkt, trekkende bui over het land. Er staat opnieuw een stevige bries en het wordt morgen met 18 graden een stuk frisser dan vandaag. ABB Verkeersinformatie. Vanwege de vakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Er staat maar één file in Nederland op de A8 Zaandam naar Amsterdam voor het Komplein 3 kilometer.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 En hartelijk welkom dinsdag 17 juli. We zitten weer in de gemeente Westland. Uh... Nou, dat is fijn. Krijg ik ook eens applaus bij het begin. Bijna acht over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen trouwens op internet. NOS.nl. Als u even doorklikt naar Tour de France leest u alles over de rustdag van gisteren. En dat nieuws over Frank Slek. Het kwam gisteravond negen uur naar buiten. Over de positieve dopingtest van deze wielrenner. betekende veel gesprekstof in de wieloprogramma's op televisie. En hartelijk welkom. Dinsdag 17 juli. We zitten weer in de gemeente Westland. Uh, het was vandaag eigenlijk een rustdag in de tour. Maar vandaag was het zeker niet rustig rondom het hotel van Radio Shack. En daar gaan we uitgebreid over praten. Neem maar niet kwalijk dat het misschien wat chaotisch gaat. Maar het gebeurde recht onder onze ogen. Ik heb ook begrepen dat ze bij de Radio Shack heel verbaasd hebben gereageerd. Ze zeggen, ja, maar wij gebruiken deze dingen helemaal niet. We snappen er helemaal niets van. Dat moet je dan ook roepen als ploeg, neem ik aan. In Pol gebeurt vaak... Bad. Het gaat om een plaspil, jongen, we weten helemaal niet waar we aan toe zijn. Er staan uh, tien van die politieauto's, <laughs> die staan daar uh, voor de jongen 100 politieagenten. lijkt wel of die uh, vijf man heeft vermoord. dat die vijf man de nek eraf heeft ja. gesneden. Hij heeft één plaspil gebruikt, hè? Dus zou dit ja. het einde kunnen betekenen van deze ploeg? Ja, dat begint het wel allemaal op de lijken, ja. Ik denk dat gisteravond. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Ja, het was dus alles behalve rustig rond het peloton. Um, gisteren um, zat dit eraan te komen? Nee, maar, uh, ik was wel, uh, wel verrast. We zaten lekker te eten en uh, toen gingen er drie telefoons tegelijk. Nou, dan weet je meestal wel dat er iets aan de hand is. Uh, uh, het was ongelooflijk hectisch, bij dat hotel van, uh, van Radio Shack. Ja, en het saillante was dat uh, de collega's van de televisie daar de avonduitzending hadden met Mark Smeets. Dus iedereen die NOS op zijn accreditatie had staan, mocht naar binnen... En uh, de moesten moest voor het hek blijven wachten, dus we konden iets rustiger uh, werken. Nee, maar dit is wel, uh, dit was wel uh, uh, als een, uh, een uh, ja, volkomen verrassing uh, gekomen. Het gaat dus om het uh, middel xipamide, een vochtafdrijvend middel dat uh, als maskeringsmiddel kan worden gebruikt. Dus op zichzelf staand niet prestatiebevorderend is. En dat is in zijn urine aangetroffen uh, op de 14e op de 14e juli. Toen kwamen we aan in Le dat was die, uh, die hele snelle rit die eindigde in een screen van om. Toen is het allemaal gebeurd. Wat betekent dat voor de ploeg? Ploeg heeft, uh, hebben we net ook al gehoord, eigenlijk het enige juiste gedaan. Hij heeft uh, Frank Sleck uit de toer gehaald, hoewel dat niet hoeft. Maar Radio Shack Nissan uh, heeft natuurlijk al financiële problemen. Het wordt ook uh, geleid door Bruel. Die heeft natuurlijk, zit natuurlijk midden in die dopingaffaire rond de Armstrong, die ook voor deze ja. ploeg heeft gereden. Ja, uh, ze zitten, met. Uh, je kunt op zijn minst zeggen, dat ze in de hoek zitten waar de klappen vallen. Oh ja. uh, dat, dat dopingonderzoek tegen Armstrong, wat ook nog altijd wel als een, een deken een beetje over die ploeg heen, heen ligt. Uh, ze, uh, nou, Brian Hilde is dus niet aanwezig in de Tour, uh, de financiële problemen die inmiddels zijn toegegeven. Ja, uh, uh, het blijft speculeren, het is te gevaarlijk om niet te zeggen dit gaat het einde inluiden van de Tour, of van de, van de ploeg. Maar uh, uh, ja, het is wel weer een nieuwe klap en het is ook niet zomaar iemand natuurlijk. Het uh, is Frank Sleck, een van de twee ja, uh, kopmannen van de ploeg. Andy Sleck is hier niet, want die had een blessure. Frank Sleck nu positief gevonden. Het boterde er ook al niet lekker tussen de Slecks en Bruyneel, Dat is ook een publiek geheim het hele seizoen door. Uh, dus dit zal ongetwijfeld wel uh, zijn gevolgen gaan hebben, denk ik. Jij zit uh, midden in de caravaan, natuurlijk. Zijn er al reacties? Ja, zo, zo langzaam en zeker op Twitter druppelde gisteravond wat, wat reacties binnen natuurlijk... van mensen die toch uh, verbaasd waren dat het uitgerikend Frank slek is. Hè. Je zou kunnen zeggen dat uh, de naam van de renner uh, groter is dan de naam van het middel dat is gebruikt. Dat is natuurlijk ook zo. Vorig jaar werd Konopneff op eenzelfde soort middel betrapt op de rustdag. Uh, ja, er was eigenlijk maar heel weinig aandacht voor. Gisteravond in die avondartszending van uh, Marts Smeets waar onder andere Mark Wouters en Servas Knaver uh, ...te gast, uh, um, toegleiders bij Lotto en bij Sky natuurlijk, Servaasknaven, in het geval van serversknave, Ja, en die reageerden toch ook uh, uh, op de traditionele manier met, met ja toch een soort gelatenheid... ...maar toch ook inderdaad wel verbazing dat het, uh, dat het uh, nu weer gebeurt en dat het dus om Frank Slek gaat. Goed, laten we het dan over het wielrennen zelf hebben nog even, uh, Sebastian. Want vandaag heeft iedereen zijn aandacht en kracht nodig... voor die koninginnenrit over de Codobisque, uh, de Tourmalet, d'Aspin en de pierre de Sourde. Bradley Wiggins uh, zal vol aan de bak moeten natuurlijk, gele truidrager. Uh, gisteren heeft hij nog wel wat gezegd over zijn ploeg. Hè? Wat bijvoorbeeld? Nou, hij heeft een persconferentie gegeven... Uh, traditioneel eigenlijk voor de gele truidrager... waarin hij uh, nog eens een keer benadrukte dat uh, de band tussen... Uh, hem en Christopher Froome, de nummer twee in het klassement, uh, gewoon goed is. Dat ze, uh, Froome gewoon voor Wiggins zal werken. Hij zei er nog bij dat er een ongetwijfeld een dag zal komen dat het andersom zal zijn. Dat als ze ploeggenoten blijven, dat hij ongetwijfeld op een dag Christopher Froome aan de toerzegen zal helpen. Nou ja, het is buitengewoon netjes van hem. Maar het zal ja. toch <laughs> afwachten zijn wat er uh, vandaag of morgen gebeurt. Mocht Wiggins het moeilijk krijgen, wat Froome dan doet. Goed, Wordt wel een mooie rit vandaag natuurlijk, hè? Ja, het wordt een fantastische etappe vandaag. Echt met de, nou ja, je noemde de vier beroemde namen. Alleen dan, ja, na de laatste call is het wel afdalen naar de finish. Uh, in Barrière de Luchon vind ik persoonlijk altijd ietsje jammer. Meer jammer, ik, ik ben meer van het aankomstbergen op. Dus wat dat betreft kijk ik meer naar morgen misschien al wel een beetje. Want dan hebben we aankomstbergen op Peragude. Dat is een, net na de Piresoeder. Mm. Goed, we horen uitgebreid van je. Sebastian Timmerman, dankjewel. Okay. De Radio 1 Sportzomerbus. En die wordt vandaag bemand door Prem Radikais Prem. Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Uh, het waar word... ben je, ja, het gaat allemaal goed. Ja, het, het wordt mooi weer en jij dacht ik ga gelijk maar naar de kust. Ja, want het, het, het grappige is, in deze tijd zijn er toch nog mensen die ontzettend in Europa geloven. En ik vind het, het, het, het, het intrigeert me ontzettend. Ze hebben de Cultural Village of Europe. Dat moet een soort tegenhangers zijn als culturele hoofdstad, veel kleiner, mensen uit elf Europese steden. Vooral jongeren, die zitten daar in tenten om samen te delen de gedachten achter Europa. Dus uh, ik ben ontzettend pro-Europa, maar dan wel kritisch pro-Europa, dus ik ben benieuwd. Uh, en ik vind het altijd zo leuk, plattelands jongeren bij elkaar, dus ik weet niet wat ik kan verwachten. Maar uh, om kort voor tien bij jou hoop ik wat, wat, wat Europese jongeren te spreken en dan te kijken hoe het Europese ideaal nog leeft. Ja. Kijken of ze het ook een ja. beetje naar hun zin hebben... nog in die tenten, naar al die regen. Ja, en, ja. en weet je wat het ook wel is, Marcel? Door, door de jongeren, ik heb het zelf gemerkt met mijn eigen kinderen... als die dan in het buitenland... Uh, uh, een paar maanden zijn of wat dan ook... hou je banden voor de rest van je leven... vooral nu met uh, alle social media en zo. En voor die Europese eenwording... is het natuurlijk prettig als je jong al contacten legt... met mensen uit Letland of Estland... of Litouwen, weet je wel... Dan waardoor onbekend wat minder wordt... en dan hopelijk ook wat minder onbemind. Dus uh, ja... Het Youth of Culture of Village in WKC. Daar doe ik mijn ochtend bijdrage bij. En smiddags ga ik naar Kwakkoe, maar dat is pas om kwart voor twee. Ja. Oh ja, dat is het Surinaamse festival, hè? Ja, dat is het, ja. het hallo, het Amsterdamse Belmerfestival. Oh, in Van ja, ja, ja, nou ja. <laughs> <laughs> Ongeveer dan. Uh, <laughs> eerst maar eens horen wat die jongeren in die tenten te vertellen hebben. Prem, tot straks. Ja. Oké, okay, doe maar zo. Wat wordt de invloed van de belabberde Amerikaanse economie op de aanstaande presidentsverkiezingen daar? Ga ik zo over praten met Willem Post. De verkeersinformatie bij de ANWB, René Passet stelt het al iets voor? Nee, het stelt helemaal niks voor. Nou, dat is goed <laughs> nieuws. Eén file slechts, Marcel, in heel Nederland op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij het Koenplein 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Economisch herstel in de Verenigde Staten verloopt tergend langzaam. De president van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, Ben Bernanke, hield gisteren in het congres een dan ook niet al te vrolijk verhaal over de Amerikaanse economie. De werkloosheid blijft hoog en de economie groeit komend jaar slechts met 2 Wat zal de invloed zijn van deze teleurstellende cijfers op de mogelijke herverkiezing van president Obama? Ga ik over praten met Amerika-deskundige Willem Post. Heer Post, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom lukt het de Verenigde Staten niet om uit dat economisch dal te komen? Ja, als je het vanuit president Obama bekijkt... Dan, dan zou je eigenlijk moeten zeggen... hij is de gevangene van het Amerikaanse congres en van Europa. En dat was de boodschap van Bernanke gister, gisteravond. Ja, het Amerikaanse congres waar men er maar niet in slaagt... om toch een deal te bereiken over ja, de aanpak... met betrekking tot uh, het enorme begrotingstekort. En Europa, ja, Bernanke zei... ik heb er nog steeds geen vertrouwen echt in, het is... Die, die Europese problemen zijn als een badkuip vol Water. Ja, en de komende maanden kan die badkuip wel eens overstromen... en dan raakt dat water ons ook. Nee. En dat, ja, dat, dat is toch een, een, een heel moeizaam beeld voor president Obama... die nou juist de afgelopen weken aardig aan de bal was door ja, Romney een beetje uh, uit te maken voor uh, de man die, uh, die slechts opkomt... voor de 1% allerrijkste Amerikanen. En Obama zegt dan van, ja, ik ben nou juist voor belastingverlaging voor de middenklassers... en uh, belastingverhoging voor de mensen die iets meer dan 250.000 dollar verdienen. Ja, Romney niet. Hè. Dus dus Obama liep een beetje uit in de landelijke peilingen... en in die sleutelstaten. En dit is natuurlijk toch, het klinkt wat wonderlijk misschien... maar wel goed nieuws voor Romney, campagne-matig uh, gezien... Ja, aan de andere kant, uh, hij moet het ook niet van Bernanke hebben, want Bernanke wacht dus blijkbaar af op wat er in Europa gebeurt. Waarom neemt hij zelf geen maatregelen? Weet u? Dat? Ja. Uh, Obama heeft weinig, uh, weinig speelruimte. Hij kan wel iets doen met inderdaad belastingen. Nou ja, je ziet, uh, als, als er toch weinig uh, geld te besteden is... dat zowel het, het Romney-team als het Obama-team... niet echt met, ja, met, met, met hele grote oplossingen kan komen. Nee, ja, wacht, wacht even, hoor. Pas, wat ik vroeg eigenlijk waarom Bernanke niks doet. Waarom uh, de centrale bank in de Verenigde Staten niet... nou ja, de geldprijs aanzet of staatsobligaties koopt... Of meer geld pompt in de markt. Ja, het, het punt is dat, uh, kijk, ieder, uh, ieder woord van Bernanke... wordt natuurlijk op een goudschaaltje gewogen. Uh, uh, hij, hij heeft gezegd, uh, we letten heel goed op, hè, we, we zijn on-target... Uh, en over een week of twee, drie, dan komt er weer een vergadering. Hij speelt eigenlijk met de middelen die hij inzet. Nu nog even niet, we wachten nog even af. Het is een heel broos herstel. Maar zodra het nog even wat minder wordt... dan heeft hij inderdaad wel een aantal middelen om in te zetten. Het zijn ja. geen tovermiddelen, maar er is bijvoorbeeld een kortingsloket... om het zo maar even te zeggen, wat hij kan openen. En dan geeft de Federal Reserve uh, zeg maar goedkopere leningen af aan banken. Dat is wel een beetje een noodmiddel. Dat kun je weer gebruiken om de huizenmarkt uh, wat, wat verder te verstevigen. Zodat dat weer een beetje uh, op gang komt. Ja, hij kan staatsobligaties kopen, de geldmarkt verruimen. Uh, dat zou natuurlijk ook in september, oktober plaats kunnen vinden. Ja. En dat is dan wel weer, uh, zou gunstig kunnen uitpakken voor de economie. En dat staat dan weer een beetje op Obama af. Ja, precies, want dat is het natuurlijk. Hè. Ze moeten de Amerikaanse consument weer aan het kopen krijgen. Dat ziet Obama ook wel? Ja, dat ziet Obama zeker. Het consumentenvertrouwen is natuurlijk ook een van de pilaren van de Amerikaanse economie. En als je kijkt naar de afgelopen maanden, ja, die lopen toch weer wat terug. Dus het was een hele bezorgde Bernanke die, die eigenlijk van dag tot dag... misschien moet je wel zeggen van uur tot uur naar die Amerikaanse economie kijkt. En, en de teleurstellende boodschap, en zeker ook voor Obama was... ja, nu doen we nog even niets... Maar dat even is wel met hoofdletters geschreven. Want dat kan zomaar weer uh, veranderen. Het uh, feit is natuurlijk dat ja, de zorgen voor de Amerikaanse economie... Uh, wel weer toenemen. Ja, Obama zal natuurlijk zeggen... Um, luister, die crisis is ingezet, toen was ik nog niet aan de macht. Zal hem dat nog helpen? Ja, kijk, Obama is een goede uh, campagnevoerder. Hè. Het, is, het is ook een beetje een, een, een, een leraar die goed kan uitleggen. Uh, kijk, hij zal ongetwijfeld zeggen... Want dat verwijt krijgt hij natuurlijk eerst dan van de Romney mensen. Ja, het zijn maar zo'n 80.000 banen die er maandelijks nu bij komen. Dat is veel te weinig om, een, om, om, om je tanden te zetten in die werkloosheid. Dan zal Obama zeggen, maar wacht even. Uh, weet je nog, vier jaar geleden toen ik uh, als president aantrad... Uh, toen kwamen er geen banen bij. Wat ik van, van, van Bush meekreeg, dat was een periode... dat er 800.000 banen verloren gingen in één maand steeds. He, dus wat dat betreft is er wel degelijk sprake van een ommekeer geweest... Zij het voorzichtig en uh, met mate. Eh? Ja. Hoe verklaart u eigenlijk die move van Obama, of althans van zijn team, dat ze gisteren dus uh, de plannen van uh, Romney aanpakte en zeiden, ja, dat is helemaal niet goed voor de Verenigde Staten, dat is goed voor. Europese landen en Canada bijvoorbeeld. Ja, kijk, Romney euh, heeft zo'n 59 voorstellen gedaan... om de Amerikaanse economie aan te pakken. Maar dat gaat werkelijk alle kanten uit. Zoals Obama ook nog niet echt een tovermiddel heeft gevonden. Hè? Nou, Romney komt met een, een van zijn punten is... Amerikaanse bedrijven die investeringen in het buitenland hebben... Ja, die moet je toch wat makkelijker maken. Hè? Dus heeft daar geen belasting op. Schaf dat af. Nou, en Obama wrijft dat erin en zegt dan van... ja, wacht even, dat is prachtig voor Amerikaanse bedrijven... En het levert dan, dan zo'n 800.000 banen op. M maar vooral elders, onder andere in Nederland... met een gunstig belastingklimaat. Landen als China hè, worden dan genoemd. Dus meneer Romney, eh, dat, dat, dat is helemaal geen goede zaak... om het op zo'n manier te doen. Eh, dit is alleen maar in het voordeel van andere landen... en de Amerikaanse burger heeft er helemaal niks aan. Nee. Maar goed, Obama kan niet op Bernanke vertrouwen... hopen dat hij met iets komt. Hij zal toch echt ook met een eigen beleid moeten komen? Ja, nou dat, uh, dat, dat is voortdurend maar druk uitoefenen op politieke tegenstanders. Er is natuurlijk een enorme polarisatie in het congres ook gaande. En weet je, Amerika is wel het land van de publieke opinie. Het blijkt dat wel steeds meer Amerikanen zeggen... kom op, uh, ook congres, pak dat begrotingstekort aan. De boodschap van Bernanke gisteravond was ook... natuurlijk moeten we onze financiën op orde brengen... en moeten er bezuinigingen plaatsvinden... Zeker ook op de langere termijn. Maak daar een plan voor, sluit een deal. Maar bezuinig, ik vertaal het iets wat vrij... maar daar kwam het wel op neer, bezuinig de economie ook niet kapot. En dat was toch een, ja, een beetje een sneer, als ik het zo zou mogen zeggen... naar de Republikeinen, hm. ja, die toch wel voor die harde bezuinigingen pleiten... bijten door die zure appel heen, waar Obama en, en, en de democraten... maar steeds aangeven, van ja wij willen ook wel bezuinigen. Maar we moeten natuurlijk... Toch toch wel de economie gaande houden. Ja. En daar zit echt een verschil van mening. En ja, de komende maanden zal dat steeds uitgelegd uh, moeten worden door uh, Obama aan de ene kant, Romney aan de andere kant. En ja, dan maar afwachten ja, uh, die, uh, wie de meeste Amerikanen aan zijn zijde krijgt. Het lijkt er nu wel op de meeste Amerikanen, ja, toch, toch echt wel vinden dat er iets van een overeenstemming ja. moet komen. Goed. Willem Post, Amerika-deskundige, hartelijk dank. Ja. En het gaat toch weer over de economie. Maar goed, dat was ook niet anders te verwachten. Gaan naar Nijmegen, naar de vierdaagse. Tweede etappe is al lang en breed onderweg. Rolpau in Nijmegen. Roel, iedereen alweer aan het lopen? Nou, nog niet iedereen. Ik sta voor het station bij Nijmegen. En daar komen nog steeds nieuwe wandelaars uit de stationshal. We gaan richting de wet erin. Uh, gisteren zijn er 40.313 mensen over de eindstreep gekomen. Die hebben de eerste etappe gehaald... en zouden dus in theorie vandaag ook weer allemaal aan de start kunnen verschijnen. Het is niet helemaal gezegd of dat ook gebeurt. Uh, 317 uitvallers gisteren. Tot mijn grote genoegen kan ik zeggen dat de vier vrouwen uit Ter Apel en omgeving... die ik gisteren heb gesproken, nog allemaal in de race zijn. En dat geldt ook voor uh, opa Breukelaar met kleinzoon Kelvin en dochter Soraya. Die doen ook nog allemaal mee. Um, ja, wat voor dag wordt het vandaag? Het is mooi wandelweer, volgens mij het regent niet, het is, is zelfs een klein zonnetje. Heel veel mensen die meedoen komen met de trein, uh, daarvoor heeft de NS 345 extra treinen ingezet de hele week. Niet alleen voor de wandelaars, maar ook voor uh, de feestgangers, want uh, de vierdaagse feesten zijn al zondag begonnen en het gaat uh, nog wel eventjes door. Eerder vanochtend was ik in de station, stationshal om te kijken hoe de wandelaars die de etappen van gisteren hebben gelopen er vanochtend aan toe waren. Ik loop even een paar passen met u mee ja, om te maar. kijken of uh, uw motoriek nog een beetje uh, in orde is. Of u uh, voldoende hersteld bent door de nacht. Ook oh dat, tenminste goed geslapen deze ja? keer. Ja. Deze keer? Ja, gisteren was heel spannend van de eerste dag, vroeg op. Maar, ja. uh... Het begint al te winnen. Ja, dat wel. Ja. Ja, en ik zie uh, geen bijzonderheden dat u een beetje trekt met het ene been of zo? Nee, nee, helemaal niet. En u dan, meneer? Ook niks. Nee? Nee. Geen centje pijn? Gisteravond wel, maar vandaag uh, is het geen centje pijn. Het Alleen in, uh, veel blaren, maar verder gaat het prima, dus daar moeten we even doorheen. Ja, al behandeld. Beetje ik erop en weer ingetaped. We gaan ervoor, ja. zou ik zeggen. Mensen gebruiken de gelegenheid om nog even snel een boodschapje te doen... bij de supermarkt op het station. Wat extra calorietjes mee... Nou, ik haal wel een broodje klaar voor onderweg, maar dit is voor uh, tijdens wandelen. Hè? Geen tijd gehad voor ontbijt vanochtend? Jawel, maar niet genoeg. Nee? Nee. Hoe was het vanochtend, toen die wekker ging? Zwaar. Ja? ja. Het grappige is wel dat hier op het station in Nijmegen... twee verkeersstromen elkaar kruisen. De ene is dus die van de wandelaars die richting stad gaan. En de andere is die van de feestvierders die juist terugkomen uit de stad en die er een hele nacht partyën op hebben zitten. En volgens mij hebben die het minstens zo zwaar gehad als de vierdaagse lopers. Ja. Je stem is een beetje... Beg. Ja. Dat gebeurt nog wel vaker. Ja. Dat gebeurt nog heel de week. Mensen strepen de dagen af dat ze gelopen hebben. Jullie strepen de dagen af dat je gefeest hebt. Wanneer zijn jullie begonnen? Dag. Vanmiddag. Gistermiddag. Nee, hey, vanmiddag. Ah, uh, het is voorbij twaalf. Oh ja, gistermiddag. Gistermiddag. Zijn jullie het besef van tijd een beetje kwijt? Ja. Ja. Hoe was het? Leuk. Ja? Ja, Wat leuk. hebben jullie gedaan? Een beetje rondgelopen door de stad en zo, en daarna geëindigd in een hele uh, je, je kijkt een beetje, is het slaperig of wazig uit je ogen? Of uh, weg, um, gewoon bazig. helemaal kapot? Wazig. Ja? ja. Hoe komt dat? Ja, verboden middelen. En uh, gaan jullie er ook een vierdaagse van maken? Een zevendaagse gaan wij zeven ervan van maken, zelfs. Ja. Ja. Ja. Elke avond en nacht hier? Ja, ja wat de Vierdaagse lopers doen, dat vind ik eigenlijk maar een beetje zwak. <lacht> wij houden zeven dagen vol, dus uh, we gaan nu lekker bijslapen. We worden smiddags wakker en dan gaan we langzaamaan weer aan naar de stad toe. <lacht> wat een leven, hè? Wat een, ja, nee. wat een leven. <lacht> zwaar leven, zwaar leven. Ja. Ja. En uh, volgend jaar als wandelaar mee? Is dat een idee? Nou ja, als je als wandelaar meegaat, dan mis je de Vierdaagse feesten. Dus het is echt een moeilijke keuze. Ja. Ja, of het is geen keus, je doet allebei, dan ben je een echte held. Dan ben ik, maar ik denk niet dat iemand dat kan overleven. Echt, hm? dat het fysiek mogelijk is, dat denk ik niet. Oké, okay, nou, haal volle ja, heet. Ja, ja. ja, ja. Het NOS Radio en Media Overzicht. Ja, daar zijn we, met Anouk Thijssen. Ja, en daaruit blijkt dat Frank Slek, Frank Slek onschuldig is. Dat zegt in ieder geval zijn broertje, Andy Slek. Hij is er absoluut zeker van dat zijn broer geen doping heeft gebruikt. De oudste van de twee Luxemburgse wielerbroers moest de ronde van Frankrijk verlaten. Nadat hij naar buiten was gekomen dat hij positief was getest op een verboden vochtafdrijvend middel. Mijn leven en mijn familie wil ik erop zetten, zei Andy in een korte reactie in het Franse dagblad Le Parisien. Ik ben er zeker van dat hij niets heeft genomen. 27-jarige renner rijdt zelf niet mee in de tour. Hij herstelt van een bekkenbreuk. Zijn broer eindigde vorig jaar als derde in Parijs. Straks na half negen gesprek met Ron Linker over de berichtgeving over slek in de Franse media. Grote steden krijgen meer mogelijkheden om op te treden tegen huisjesmelkers in achterstandswijken. Volgens Trouw is dit een van de maatregelen die de leefbaarheid in de oude wijken drastisch moet verbeteren. Minister Spies van Binnenlandse Zaken wil met een serie maatregelen het fenomeen van in één pand opgepropte Oost-Europeanen ophopend vuil en florerende wietplantages in kwetsbare buurten voorkomen. Vandaag stuurt ze haar voorstel naar de Tweede Kamer. Hoe het verhuurverbod in de praktijk kan worden afgedwongen, dat moet nog worden uitgewerkt. Kim Jong-un is benoemd tot maarschalk van het Noord-Koreaanse leger. Dat meldt het staatspersbureau KCNA. En daarmee geeft hij volgens de Zuid-Koreaanse krant... de Korea Herald leiding aan het leger van de communistische staat. Hij neemt de titel over van zijn vader, Kim Jong-il. En met zijn nieuwe titel verstevigt Kim Jong-un de grip op het leger. Een nieuwe benoeming van de Koreaanse leider... komt twee dagen nadat de commandant van de strijdkrachten... uit zijn functie werd ontheven. Ri Jong hoi die officieel wegens ziekte zou zijn vertrokken... is opgevolgd door Yong Yong-chol... Deze machtwissel wordt volgens het tevens Zuid-Koreaanse nieuwsbureau Yonhap News gezien als de eerste politieke zuivering van de jonge Koreaanse leider. Zuid-Australië biedt excuses aan voor gedwongen adopties. Van 1950 tot 1980 werden ongehuwde moeders in heel Australië gedwongen kinderen af te staan. Op de website van het Australische ABC News, een emotioneel relaas van een vrouw, die vorige eeuw werd weggehaald bij haar moeder. Ze vertelt dat ze 30 jaar lang heeft gezocht om haar biologische moeder terug te vinden. En dan het weer nog even, want volgens AT5 is Amsterdam de natste plek van Nederland. Nergens viel tot nu toe in juli zoveel regen als in Amsterdam. Gegevens Haalt de stadcentra uit de neerslagkaart van het KNMI. Zover het mediaoverzicht. Na acht uur hoort u in het Radio 1 Journaal meer over het gemeentehuis in Waalre. Dat brandt nog steeds en moet als verloren worden beschouwd. Dit is Radio 1.